Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Richard Buitenek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Herman Harms. Nou, we hebben vanavond uh, Erika Nap te gast. Welkom, Erika. Dankjewel, Richard. Uh, ze komt helemaal uit Assen-Delft hier naartoe. Ze geeft uh, stembevrijding, dansexpressie en ze leert mensen verbindende communicatie. Onderwerpen die we vanavond aan bod laten komen.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 Dat, mm -hmm. is eigenlijk, dat is eigenlijk de rode draad. Het gaat steeds over het lied van de ziel. En dat... Dat is eigenlijk nog een derde, hè? De nou, ziel is weer een derde entiteit bijna in dit spel. Nou, ik denk, Ziel is voor mij dan... Wie je in wezen bent. dat, en dat, dat is dat ook de heel drager... Een, ja? De drager van je talenten. Um, de drager van je... Um, uh, van de gaven die jij hebt... Uh, te geven in dit leven. Mm -hmm. um, uh, dus het wordt zingeving...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 Wordt het bestaan je als geheel, incidenteel, weer wat te veel, mijn hemel ringt aan de trouw. Of bezoeken, maar zingen lied. Had je de baas op je? Zuid, wo jullie paal zich vaste.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 Uh, ...meer een middel is tot... Dan, ...dan dat het zelf om het zinnen gaat. Hè? Ja. Dus, uh, het klinkt een beetje als een middel... ...tot het opruimen van overtuigingen. Ja, tot Eigenlijk het opruimen is... van overtuigingen... ...tot het opruimen van blokkades... ...tot ja. het opruimen Blokanis. van oude pijn... ...om uiteindelijk... ...wel... In, ...in volheid ons eigen lied te kunnen zingen. Want in wezen geloof ik... ...dat onze ziel wil zingen. Ja. En dat we... Um, ...dat we muziek zijn. En dat we... Um,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 vrij gepleit voor je misdaden tegenwoordig en, en vroeger ook al ben ik van overtuigd is het vooral zo dat het uh, de wandeling naar naartoe het doel is hè? dus elke stap op ja. zich is het het, uh, het doel en dat hoor ik ook een beetje in jouw uh, jou, uh, verhaal ja, ja mooi ja. nou mensen kunnen we even lekker over, luister, naar luister, over nadenken we gaan uh, naar het volgende nummer wat je hebt meegenomen Say it to me now van Beth Nielsen Chapman ja. wat is daar je verhaal bij ja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 Maar dat is, het, uh, dat is het denk ik helemaal niet. Um... Nou weet je, alle, eigen, alle persoonlijke ontwikkeling is egoïstisch. Maar je helpt de, de, andere, de andere mens, je partner, je familie, je vrienden en de hele wereld enorm mee. Hè? Dus, ja. dus in die zin, uh, in, binnen die context, uh, egoïsme. Ja, precies. Hey, we gaan even naar het volgende nummer. Van uh, Celia Cruz, La Vida en Un Carnaval. Ja. Um,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 heel vaak geen contact mee hebben, maar die er wel is. Dus we zetten de muziek aan en de muziek raakt de vreugde. Dat is één ding, kun je er dan vervolgens ook expressie aan geven. Dat is een tweede en dat is voor heel veel mensen veel moeilijker. De blokkade die veel mensen hebben op zingen, hebben anderen weer op dansen. Of ze hebben het op allebei. Het gaat altijd steeds over zichtbaar en hoorbaar worden. Ja, zichtbaar en hoorbaar worden.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 Nou, je geeft van mij, het klinkt een beetje als biodansa, klopt dat? Ja, nou ja, mijn grootste inspiratiebron in het dans is biodansa. Ja, je bent ook docent. Ja. Uh, wat is het verschil met biodansa? Want we hebben hier uh, regelmatig aandacht besteed aan biodansa in deze uitzending. Dus mensen thuis kennen het een beetje. Ja. Wat is het verschil met de biodansa? Ja. Ik noem het geen biodansa, omdat uh, biodanza eigenlijk een heel complex systeem is van oefeningen en dansen. Die...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 Het gaat mij uh, met name over de expressie. Ook over het verbinden weer. Hè? Over het verbinden met die aspecten in jezelf. Het verbinden met elkaar. Maar de expressie van dat alles is steeds waar het, uh, waar het mij om te is. Dus te zou je kunnen ligt. zeggen dat je één, één aspect van biodanza uh, eruit ligt en daar, uh, daar vooral mee bezig bent? Hmm. Namelijk ja, expressie? Eén is een beetje weinig, maar, maar uh, ja, zeg het maar zo.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 Dat doet er ook echt toe. Die opbouw doet er toe binnen Biodanza. Mm -hmm. En uh, ik beoog een iets ander doel. Um, dus ik, ik, ik ben enorm geïnspireerd door Rolando Toro. Ik vind het echt een Dat waanzinnig... Janine is de oprichter van Biodanza. Ik vind het waanzinnig wat hij uh, uh, heeft gecreëerd met Biodanza. Ben je ook opgeleid door hemzelf? Hem zelf? Nou, nee. Oh. nee. Twee we Nicolette Rolfsema gehad. En die was wel persoonlijk uh, opgeleid. Ja, die is bij, opgeleid. bij hem zelf geweest. Ja. Ja, nee. Ik heb hem ontmoet...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 Dat was vooral om, uh, want dan wil ik daar even op inhaken met betrekking tot dansexpressie. Dat stemmenvrij stuk was vooral eigenlijk kwamen we erachter om vooral je overtuiging je blokkades uh, los te laten. Hè? Het is bijna therapeutisch ook, hè, ja. zoals zou het kunnen, kunnen ja. zeggen. Is dat met de dansexpressie ook vooral om je blokkades en je overtuigingen los te laten? Nou ja, je komt ze natuurlijk tegen. Mm -hmm. zodra, zodra je wilt gaan bewegen op de muziek die er gegeven wordt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 En zo rond kunnen je heupen gaan. En zo hoog kunnen je benen zwaaien. Oh ja. He, en dat dus... is ook een stuk veiligheid je ook weer. Hè? Ja, precies, precies. Want als jij nou zo raar doet, dan durf ik het ook misschien nou al. Ja, precies. Het gaat ook over, over uh, hoe raar durven we weer te zijn. En er wordt ook ja. enorm veel gespeeld. En uh, uh, ja, gekke dingen doen. Uh, elkaar verleiden, weet je. Gewoon weer, weer uh, durven spelen. Gek durven zijn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 Ik, ik zelf denk zeker naar aanleiding van die definitie die jij net gaf. Hè, alle het, het blije, het vrolijke, het creatieve, dat is allemaal stem van je ziel. Het sombere, de schaarste, de, de overtuiging, de, de, het gebrom, dat is allemaal nee. uh, de stem van je persoonlijk. Ik denk dat dat op zich heel makkelijk te herkennen is. Um, maar nee. mensen zijn zich dat niet bewust. Nee, hè? Dat dus niet. Ze, ze, ze voelen een stem en ze zijn zich helemaal niet bewust van die... Uh, ja, het is bijna een tweestrijd hè? Tussen, uh, tussen de ziel en de persoonlijkheid Tenminste, yeah. zo ervaar ik het zelfs yeah. het is gewoon een stem, punt en, uh, yeah. uh, ja, uh, welke stem het nou is uh, de ene is dit en de andere is dat yeah. en zo wat hè? Yeah. en daar gaat het natuurlijk om hè? Dat, uh, dat je wel degelijk uh, bewust gaat krijgen van uh, nee, dit is nu van mijn ziel en dit is nu van yeah. persoonlijkheid ik denk dat dat um, eigenlijk de meest wezenlijke spirituele oefening is die er is ja yeah.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 nou, ze, ze laten het ook uh, werkelijk los. En wat er dus ontstaat... in uh, 9 van de 10 gevallen... is een enorme schaarste. Ja. Een enorme armoede, Een enorme ellende. En ja. dat kan zich dan nog een paar jaar... Uh, voortduren. En dan op een gegeven moment... Uh, komt er toch maar weer de baan... Uh, om, omhoog in hen. De, ja. de baan als buschauffeur, wat dan nou. ja. ook. Um, en... ik denk zelf... dat het dilemma daar... en dat is misschien ook wel even goed om, om helder te krijgen...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 Is this not forever? Waiting here for your return. My heart is filled with pain, it drives me just. To You seem so far away, please give me a small sign to show me that you stay, a little squeeze in my hand, a face with a faint smile.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 We doen een aantal oefeningen om daar om daarbij te komen, om daar grip op te krijgen, om daar verbinding mee te krijgen. En dan daarna kun je daar dan ook aan je ziel expressie geven. Dus welke taal hoort daarbij? En daar komt de verbindende combinatie om de hoek. Uh, welke bewegingen horen daarbij? Welke manier van verbinden hoort daarbij? Um, wat is het lied? Wat is de toon? Wat is het geluid? Wat hoort bij jou? Ehm... Um,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 En uiteindelijk is dat een hele altruïstische daad. Uh, oh, hey, we hebben het voor het eerst het egoïsme ja. zetten we aan de kant. Heel, vreugde, heel vreugdevol, uh -huh. maar liefde is in wezen natuurlijk een uitgevende kracht. Ja. Maar ook liefde naar jezelf. Hè. Nou ja, weet je, dat is dan wat je bent. Ja. Uh, ja.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 en dat, was, dat gaf zoveel energie dat ik uiteindelijk zwevend zo'n beetje naar, die, uh, naar het koor ben gegaan die avond. En de volgende dag mijn ontslag heb genomen op school. En hoe dat met geld zou gaan, dat, dat, was, gewoon, dat was geen vraag. Dat, dat, uh, dat ging ik wel zien. Hmm. Um, ik dacht, ik kan altijd nog postbode worden hè? Als, ik, uh, als het geld uh, opraakt. Nu dan... ook niet meer hoor, bijna. Maar goed, dat dat zijn. Nee, precies. Maar toen was <lacht> toen dat nog wel... wel uh, het was wel een goede mogelijk. baan toen nog, ja.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 Geef je ook weekenden? En dan zei ik, ja hoor, dan kreeg ik snel een weekend. Uh, doe je dit ook voor bedrijven? Ja hoor, en dan verzon ik snel een bedrijfsplannetje uh, uh, cursus. Dus ik heb eigenlijk steeds op de vraag gereageerd die kwam. Um, uh, en, en ik had mijn talent ontdekt. Het bleek dat ik dit kon, dat dit een soort talent was. En uh, um, wat ik uit te geven had... Uh,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 Uh, uh, op aarde op dit moment. Het, de, uh, het stem bevrijden, het zingen, zoveel als As it is in heaven, dat komt allemaal in deze tijd, ja. uh, begint dat te ontwaken. Ja. Ik vind het waanzinnig. Hey, we gaan weer even naar muziek. Fauré, met uh, Cantique de Jean Racine. Ja, koordes. Koord, Coordes. Ik kom uit een geïnformeerd gezin. Um,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 Het was een prachtige koormuziek, uh, Fauré, met Cantique de Jean Racine. Ja, dat, Erika, dat is echt uh, prachtig, hè, dit soort uh, muziek. Helemaal heerlijk. En uh, wat ben ik blij dat je, dat je dit soort muziek ook uh, meeneemt. Want we hebben eigenlijk uh, jou de karte balans gegeven. Ja, fijn. Dank je wel ja. nog daarvoor. Ja. Dat was een leuk lusje. Ja, ja dat uh, was ook niet heel simpel, had ik het gevoel, om uh, echt... Uh, nou, om het terug te brengen tot zeven. Hoeveel mocht ik er? Zeven, zeven nummers. Ja, ja. ja.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 En dat en is daarmee in Delft, En daarmee kan. jezelf. Dat is in Amsterdam. Oh, in Amsterdam. Daar heb jij een soort praktijk. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, ja. prima. Um, ja, en je website is er ook te luisteren op, uh, of te luisteren te zien bij Uitzending Gemist. Okay. Dat vanaf morgen is dat uh, op www.inspiratieradio.nl. Dus als u het niet goed heeft gehoord, of u had geen pen bij de hand, kijk morgen op inspiratieradio.nl bij Uitzending Gemist en dan ziet u de website ook.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 het is een, een sterretje om naar te kijken. No. Ja, dat kunnen wij dankjewel. alleen maar beoordelen. Of mensen moeten hier voor het raam gaan staan bij de studio. <laughs> ja. um, nou, Erika, ik wil je bedanken voor dat je hier was. Wij, hebben, wij geven de gasten altijd het 2012 inspiratiespel. Oké, okay. dankjewel. En dat is onder meer door Rob Harms, onze technicus, ontwikkeld met een aantal gasten. Rob's bruids ja. bedoel je? Ach, ja, dat nou, maakt niet ja, ja, heel goed. Ja, maakt Rob Harms twee, twee is vanmiddag. Tussen 2 en 5 staat Rob Harms op jouw plek. Vandaar dat ik een beetje de warm was. Ik was ook in de studio. En Harms ja, ja, ja, ja, Jij bent er de oom van, maar roept mij niet uit. Uh, ja, dus uh, Rob Spruit die heeft dat ontwikkeld met een aantal gasten. En uh, nou, het, heel actueel 2012 spel. Het leert ook heel veel over jezelf kennen. Uh, je leert ook heel veel van je vrienden als je daar uh, mee speelt. Leuk, dankjewel. Alsjeblieft. Herman, bedankt voor de techniek. Nou, ik zei het al, het is een feestje. Ja. Het is echt heel erg leuk. Het ging prima, hè? Ja. Nou, de volgende uitzending is op zondag 6 mei tussen 7 uh, en 9 s'avonds en Herman. Wie gaat er dan komen? Ik probeer uh, uh, ja, meneer Hoek uh, te pakken te krijgen. De shaman Mark Hoek. Maar Mark ik, Hoek? Heb, ik heb hem nog steeds nou, niet... Uh, daar doe ik altijd dus, trendstance bij. Nou ja, ik krijg hem niet te pakken. Dus ik doe erg mijn best. Wat leuk! Kort binnenkort hoop ik in dit theater. Ah, oké. Okay, ja. Nou, erg leuk. Kan ik kan alle luisteraars uh, aanraden om uh, naar hem te luisteren. Ik heb uh, pas geleden nog een zweetwit bij hem gedaan... in een hele grote tuin in Aardehout. Ik dacht al, wat zijn die druppeltjes <laughs> op de <je> hoofd? <laughs> Echt...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 Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen? Ga dan naar onze website inspiratieradio.nl en laat uw mailadres achter. Wilt u iets kwijt aan ons? Stuur dan een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl Wilt u op de hoogte blijven van leuke activiteiten in de buurt? Kijk dan op de site inspiratieradio.nl bij Agenda. En heeft u zelf een activiteit te melden? Meld dat dan naar agenda.inspiratieradio.nl na het nieuws kunt u nog luisteren naar de nieuwe Age muziek van Peaceful Radio... ...samengesteld en gepresenteerd door Benno Veugen. Dus dat is, dan wordt de avond mooi doorgezet met, uh, met deze sfeer, zou ik maar zeggen. Nou, ik ben Richard Buitendek... ...en ik hoop dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd... ...als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. En we gaan nu uh, luisteren naar een stukje mooie tekst van Pamela Kribbe... voorgelezen door onze gasten. Ga je gaan. Je bent op aarde gekomen